Wat ik vandaag wil doen is het Grieks en het Hebreeuws denken tegenover elkaar zetten en dan vooral de hoofdlijnen. Voor zover ik het zie. Want ja, je bent in ontwikkeling en het gaat maar door en door en dat leeft dus ook. Hè? Het leeft dus. Je gaat altijd weer verder. Ik wil dan beginnen met de radiomeditatie, die al op de radio is uitgezonden. Die duurt tien minuten. En ik heb de helft, uh, zal ik voorlezen, dus het is vijf minuten. Dus als jullie stil zijn, we zijn er zo doorheen. <laughs> uh, dat is een inleiding. En dan daarna ga ik die hoofdlijnen neerzetten, allemaal. En dan ga ik verschillende van die hoofdlijnen uitwerken. Een aantal jaar geleden hadden nog weinig gelovigen gehoord over het versus Grieks denken. Steeds meer gelovigen zijn zich ervan bewust dat de Bijbel een Hebreeuws boek is en dat zij zelf geen Hebreeuwse achtergrond hebben. Het christendom is historisch gezien voortgekomen uit de Griekse cultuur en daarin kwam het evangelie. Onze politiek, ons politieapparaat, justitie, ons onderwijssysteem, eigenlijk heel de inrichting van onze samenleving is Grieks. Onze invloedrijkste filosofen, die voor een goed deel bepalen op welke wijze wij denken en redeneren, waren Griekse denkers. De Nederlandse cultuur is zodoende een verlengstuk van deze Griekse tijd. We spreken Nederlands, maar onze cultuur is Grieks. Zo ook in de kerk. Met onze Griekse bril lezen wij de Hebreeuwse Bijbel... En veel za zaken begrijpen wij daarom niet goed en we slaan bij het interpreteren van de Bijbel regelmatig de plank mis. Een cultuur wordt door mensen gemaakt. Toch had God, toen hij de aarde en de mens schiep, zelf een cultuur voor ogen. Als ik spreek over Hebreeuws denken en Hebreeuwse cultuur, dan bedoel ik de denkwijze en de cultuur die God bedacht had voor de mensen toen hij de aarde schiep. Hebreeuws denken is Bijbels denken, Hebreeuwse cultuur is Bijbelse cultuur. Daarom is de Bijbel zo'n uniek boek, God openbaar daarin zijn denken, zijn manier van beredeneren en zijn cultuur. En niet alleen het Oude Testament is een Hebreeuws boek, dat, dat, dat is lastig. Het Nieuwe Testament is ook Hebreeuws. het is alleen geschreven door Joden die de Griekse taal machtig waren. Maar zij dachten Hebreeuws. Toch maak ik nu een belangrijke pas op de plaats. Joods is namelijk niet synoniem voor Hebraeus. De Joodse cultuur en het Joodse denken zitten wel heel dichtbij het Hebraeuse. Maar ook zij hebben een bril. Zoals de Griekse bril gevormd is door de Griekse afgodencultuur en de Griekse filosofen, zo is de Joodse bril gevormd door hun religieuze leiders en leraren. Veel christenen zijn tegenwoordig op zoek naar, en dan zeggen ze, naar hun joodse wortels van het christelijke geloof. Persoonlijk zeg ik het liever net iets anders. Ik ben op zoek naar de Hebraïlse wortels van het christelijke geloof. Als iets christelijk of joods is, is het niet vanzelf bijbels. Even wat voorbeelden. Het Loofhuttefeest is een bijbelsfeest. Het Ganukka een joodsfeest. Zo is de menorah met zeven lichten een Bijbelse kandelaar en de hanukkah met acht lichten een Joodse kandelaar. Blauwe draden aan de hoeken van de kleding is een Bijbels gebruik, het dragen van een keppeltje is Joods. De keuze voor rijnvlees is Bijbels, daar gaat mijn eerste boek over, geheel kosher eten is Joods. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Een christen die zijn Hebraïlse wortels wil herontdekken, moet dus bijbelse gewoonten van Joodse gewoonten onderscheiden. Evenzo zijn ook christelijke gewoonten niet automatisch bijbels. Zo is het opstandingsfeest op eerste paasdag een bijbelsfeest, maar de datering van deze dag komt niet uit de bijbel. Dat is een Griekse berekening. Onze rustdag is een bijbelse inzetting, maar de verschuiving van zaterdag naar zondag is een Grieks besluit. Dat de vrouw haar hoofd dekt tijdens bidden en profeteren is bijbels, maar de hele kerkdienst met een hoed op zitten is een Griekse invulling. Het verhaal van Jezus' geboorte staat in de Bijbel, maar kerstvieren op 25 december is echt een Griekse aangelegenheid. Sowieso is de behoefte om verjaardagen te vieren onbekend in de Hebreeuwse cultuur. Het is een Griekse behoefte en vanuit die behoefte vieren wij Jezus verjaardag. U vraagt zich misschien af waarom toch deze zoektocht? Veranderen is toch niet nodig? Het Griekse denken is toch prima en de christelijke cultuur toch ook? Een cultuur mag een mens toch naar eigen inzicht invullen... Bovendien kunnen wij er niets aan doen dat onze achtergrond Grieks is. En wat onze voorouders in de kerkgeschiedenis aan gewoonten hebben doorgevoerd, is niet onze schuld. Dat kunnen wij niet meer terugdraaien. God accepteert heus wel onze Griekse wijze van denken, doen en geloven. Als al dit soort gedachten in u omgaan, kan ik bij deze bevestigen dat u een Griek bent in hart en nieren... Dit is namelijk echt Grieks redeneren. Omdat ons handelen voortkomt uit ons denken, zijn denkpatronen van wezenlijk belang. Er zijn veel verschillen tussen Grieks en Hebreeuws denken, maar de grootste is deze. In het Griekse denken staat de mens centraal, in het Hebreeuws denken is God het middelpunt. Het kan ook niet anders, want het Griekse denken is door mensen bedacht... ...en het Hebraeelse denken door God. Voor een Griek is het hoofddoel van het leven dat de mens gelukkig wordt. Het levensdoel van een Hebraeër is God groot maken. Een Hebraeër wil veranderen als hij daarmee God groter kan maken. En een Griek wil veranderen als hij daar zelf voordeel bij heeft. Concluderend, waarom zou een christen Hebraeels moeten leren denken... Wel, omdat een christen houdt van Gods woord. En dit woord is het best te begrijpen als je Hebraïls denkt. Omdat een christen God wil leren kennen hoe hij denkt en wat hij doet. En God denkt Hebraïls en handelt Hebraïls. Beter gezegd, God denkt Bijbels en handelt Bijbels. Romeinen 2, vers 12. Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken... Misschien dat deze tekst nu wat duidelijker is. Ons denken moet veranderd worden. Het moet een verschuiving maken van Grieks naar Hebreeuws, Van mensgericht naar Godgericht. Hoe doe je dat? Allereerst door veel Bijbel te lezen. Niet slechts uw favoriete of meest verteerbare gedeelte. Want dat, dat doen wij toch zoveel. Maar het complete woord... Door dit Hebreeuwse boek te lezen, adopteer je vanzelf de Hebreeuwse denkwijze. Maar er is nog iets nodig. En dit is echt wel... Je kan door zoveel te lezen, dat zag je met de tijd van de farisees... Door het woord te, puur te kennen, te kennen, te kennen... Daarmee kom je nog niet tot overgave of bekering. Dus er, naast het vele lezen van het Hebreeuwse woord is er nog iets nodig... En dat, dat is echt, de Griek moet van zijn troon komen en erkennen dat hij niet boven de schrift staat. De Griek moet van zijn troon komen en erkennen dat hij niet boven de schrift staat. Als de Griek dat doet, dan ontvangt hij openbaring op openbaring. Dat is echt zo. Dan ontvang je openbaring op openbaring. Je zou het eigenlijk een bekering kunnen noemen. Een bekering. Tot zover een gedeelte uit die meditatie die staat al op mijn site. En die wordt al geluisterd. Dit was dus de inleiding om mensen te overtuigen van ja, je moet een shift maken. Van Grieks naar Bijbels denken, Hebreeels denken. Maar wat zijn nou echt die verschillen? Kun jij concreet aanwijzen? Wat, wat is nou Grieks en wat is nou Hebreeels? Wat zou ik kunnen veranderen? Nou, daar heb ik een overzicht van gemaakt voor wat ik nu zie. En ik zeg niet dat het volledig is. Maar deze punten heb ik uitgewerkt in ieder geval. Als het gaat om uh, wie heeft het ontworpen? Het Grieks en het Hebreeels denken. Dan zeg ik... God heeft het Hebraïels denken ontworpen. Dat is met de schepping meegegeven. En ook het manier van beredeneren. redenatietechniek, noem het zo. En de Grieks denk is door de mens ontworpen. Dus het heeft een hele andere bron. De Hebreeuwse levensstijl is God gericht en de Griekse levensstijl is mens gericht. Ik hoop daar een hele goede schema zo van te laten zien in de powerpoint als ik er aan toe kom. Uh, de visie op de Torah, ja dat is wel, uh, de, ik sla hem hier, ga ik hem niet uitgebreiden, want het is hier niet nodig, maar dat in, als ik in andere kringen ben, doe ik dat heel uitgebreid. Want de visie op de Torah is zo bepalend. Kijk, de Griek ziet dat als een helsweg als je je daaraan zou houden. Dat je dus daarmee je hel, dat krullen en plussen systeem. En als ik maar voldoende krullen en plussen heb, dan aan het einde, dan ben ik behouden. En omdat dat Grieks denk is, willen ze er vanaf. En hebben ze Jezus. Torah is vervangen door Jezus, omdat ze het zien als een helsweg. Niet meer krullen en plussen, maar nu Jezus. Maar dat komt omdat ze het niet als een levensweg zien. Torah is levensweg. Je weet, leg aan een Hebraïer uit, van joh, als je, je aan de Torah houdt, dan word je behouden aan het eind. En dan staat hij je aan te kijken, van waar heb je het over? Je wordt behouden omdat op grote verzoendag er verzoening wordt gedaan voor ons. Wij worden puur behouden om vanwege verzoening. Het is een levensweg en geen helsweg. En dat is de crux in het verkeerde denken bij de Griek. Omdat je hem als helsweg ziet, heeft hij Jezus ervoor in de plaats gezet. Maar als het een levensweg is, dan blijft die staan ook na Jezus. Want het leven gaat door. Hè? Dat is dus heel belangrijk, dat punt. Geloof is in het Hebreeuwse denken ook anders als bij de Griek. Uh, het is meer een proces, een zoektocht. Het is wat plastischer in het Hebreeuwse denken. En bij de Griek is het meer omkaderd. Als je in de Griekse wereld, bij ons dus, tot geloof komt... Dan, het maakt niet uit in welke kerk je tot geloof komt... maar je, je stapt in het kader van die kerk. En jij beleidt die dogmatiek. Je, je komt tot geloof en je stapt in een vast omlijnd kader. Als je Hebraeus tot geloof komt... Ja, je bent een baby natuurlijk als je tot geloof komt... dan stap je in feite in een trein. En die trein... Die gaat met jou zoeken naar kaders. Dat is het is plastischer. Als je anders gaat geloven of denken, dan moet je bij de Griek van kerk veranderen. Dan moet je in een andere vierkant gaan stappen wat, wat dan weer wel bij jou past. Maar in de Hebreeuwse beleving ga je op zoek en mag je ook zelfs nog een poosje verkeerd denken. Maar het feit dat je zoekt, ik vond de parasje van vandaag mooi. Dan als ze die feesten willen herstellen, dan doen ze het fout, hè? Ze doen het op een verkeerde manier en dan gaat Hiskia daarvoor bidden van Heere God, we doen het eigenlijk op een verkeerde manier, maar ze zoeken. Wilt u genadig zijn? En omdat ze zoekende zijn, is God genadig over hun fouten. Het geeft bevrijding als je het geloof meer als plastisch ziet en uh, als je maar zoekend bent en ja wil je God centraal hebben staan. Nou, tijdsrekening is bij de Griek ook heel anders. De Griek telt in tienen. Als het om tijdsrekening gaat, de Hebraïer, als je de echte Bijbel leest, maar vooral de Book of Jubilees, dat is een, een, een apocrief boek naast de Bijbel, maar als je het gelezen hebt, dan snap je dat het bij de Canon heeft gehoord. Het is gewoon een mooi boek, Book of Jubilees. Dan leer je helemaal in zeven stellen. En in de derde jaarweek, in, in de tweede jubilee, in de derde jaarweek, in de eerste maand op de tweede dag. En dan moet je gaan met je rekenmachine zit je ernaast. En dan weet je in welk jaar, after mankind, want die telt natuurlijk vanaf Adam gewoon. Je zit. Met de rekenmachine moest ik het in het begin, maar op een gegeven moment snapte ik het. Het zijn blokken van 49, hè, niet van 50, want dat zou de Griek zo makkelijk vinden als het 50 was. Maar het is 49, hè, een jubilee. En het vijftigste jaar is het eerste jaar van het volgende blok van 49. Het zijn geen blokken van 50. Het zijn blokken van 9 lastig. Wij zeggen beter één vogel in de hand dan tien in de lucht. De Hebreeën zou zeggen beter één vogel in de hand dan zeven in de lucht. Het gaat alles maar met zevens. Wij denken in tienen... De Bijbel denkt heel veel in zeven's. Je, vooral de tijdrekening gaat in zeven. Nou, dit onderwerp, daar ga ik zo meteen niet mee beginnen, want dat hoef je in een messiaanse gemeente niet zo uit te leggen. Maar in andere kringen begin ik met tijdrekenen. Dat is zo uh, belangrijk. Nou, verbonden aan die tijdrekening heb je natuurlijk een maankalender in het Hebreeuws denken. En een zonnekalender bij de Griek, de Griek mist heel veel dingen doordat zijn kalender anders is. Voor het eerst snap ik nu, voor zover ik het goed heb, wij zongen net dat lied, uh, de zon en de maan zal u niet steken. Dat kan mij gebeuren bij de zon, nou die zon die snapte ik altijd wel. De zon die jou kan steken. denk Ja, zonnesteek en, en verzengende hitte, droogte. De zon kan ons schaden. Dat heb ik altijd wel begrepen. Maar die, dat tweede gedeelte, waarom kan de maan mij steken? Denk, nou ja. Maar sinds ik de feesten besef en snap, denk ik. Nou, het zou wel eens. Kan iemand, heb iemand dat? Die dat snapt van de, de maan die jou steken kan? Heb iemand door? De kalveren een soort geestelijke ziekte. Een maanziekte, oké. Okay. Zo heb ik hem ook nooit gezien. Nou, weet je hoe ik hem geïnterpreteerd heb, nu? Maar ja, goed, misschien is het dat, Dit is de dus zebrils, hè? De een die zegt, nou, het zal misschien de kou te maken hebben. En uh, anderen die zeggen, maanzieken. Wat ik dacht, uh, ik heb laatst de eerste rang gezeten. Het was bloedmaan, natuurlijk. Ik ben buiten gaan zitten, ben s'nachts opgestaan kleed omheen gedaan, pot thee erbij op de bank buiten. <lacht> en ik had echt eerste zicht. Uren buiten gezeten met mijn verrekijker. Ik kon het zo goed zien allemaal. Toen dacht ik: "Oké, okay, dit is dus bloedmaan." En een bloedmaan is altijd volle maan, hè? dat weet je. Maar je weet ook dat in de Bijbel veel oordelen van God Oordelen van God, hè? niet van mensen, maar van God. Vreselijk is het, het vallen in de handen van de levende God. Wees niet bang van mensen, wees alleen maar bang van God. Dat zal gebeuren met, met een bloedmaan. Want de, de maan zal uh, kleuren als bloed. En dan denk ik, als de oordelen van God tijdens een volle maan, een bloedmaan plaatsvinden, dan kan ik me voorstellen dat die tekst zegt dat de maan u niet zal schaden. Dat omdat dat de mensen van het, die het teken van het leven hebben, dat niet zal raken. Dat is dus wat ik door de feesten, is die psalm, is dat kwartje bij mij gevallen. Maar misschien valt er nog eens een euro en is het nog beter. Oké, okay. ja, waarheidsbevinding. Dat is een moeilijk woord, maar dat is, wanneer ervaart de Hebreeër iets als waarheid? En wanneer ervaart de Griek iets als waarheid? Dat is een heel verschil. Dat is waarheidsbevinding, beleving. Daar ga ik straks met jullie mee beginnen. Met waarheidsbevinding, met dit onderwerp. Bij een Hebraïer is dat een teken. Geeft iets tot waarheid. Een teken. Ik ga straks uitwerken. Bij een Griek is dat een wetenschap... Een goed wetenschappelijk model, maar dat kan ook een pure goede wetenschappelijke theorie zijn. Ook een hele goede wetenschappelijke theorie, dat is voor een Griek, geldt dat als waarheid. Als die maar waterdicht is. Als er dan later allerlei lekken in ontstaan en het blijkt dat het uiteindelijk toch een zeef blijkt te zijn. Maar toen die waterdicht leek, was het waarheid. Dat is een heel verschil. Ik ga er straks een voorbeeld van geven waar een Hebreeën gewoon nooit in zou trappen. Maar de Griek trapte zo in. Sociale cohesie. Nou, let op de tekeningen die gaan komen. Er is een uh, heel verschil in de Hebreeuwse besef. Het is allemaal besef van. Van, van de verbindingen en de Griekse besef van verbindingen. De Hebreeën staat in een gemeenschap... Zowel het dorp of de stad waarin je leeft, maar ook de gemeenschap. Het zijn allemaal verbindingen. En dat individu staat daar niet los van. De Griek is daar hetzelfde, maar die denkt dat hij los kan staan. Die denkt dat, maar dat kan niet. Maar niet alleen de, de verbindingen met de mensen die nu leven. In het Hebreeuws denken ben je intens verbonden... Met je voorouders en je nageslacht. Dus die, dat, dat web van verbindingen is niet alleen horizontaal om je heen, maar dat RAG, dat is zeg maar ook verticaal. Die verbindingen zijn veel dieper. En dat, dat bepaalt veel meer je gedrag en hoe je leeft. En dit is met de Griek in feite, um, die zit ook in dat web van verbindingen alleen die beseft dat niet zo en die stemt zijn gedrag daar niet op af dat, dat is een verschil die zit dus meer in het heden kan mij mijn voorouders uh, interesseren en die leeft meer als individu en de Hebreeën die leeft in als lid van een gemeenschap en is een in de generaties het is wat gevoelsmatig allemaal maar die ga ik als tweede doen, de sociale cohesie. Dus waarheidsbevinding en sociale cohesie kom ik aan toe vandaag en de rest weet ik niet. Nou, waarheidsbevinding. Wim heeft me toen ook op een uh, idee gebracht. Ik was hier een keertje en toen zei hij, het zoeken van tekenen is een Joods trekje. En dat inspireerde mij zeer, want dat vond ik zelf ook al. Maar ik ben dat wel gaan uitzoeken. Ik, ik dacht, is dat... Typisch alleen Joods. Dus deze tekst, hè, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. Dat is een, een diagnose van Paulus. Die bekijkt de Joden en hij bekijkt de Grieken. En hij zegt, dit doen Joden, die zoeken tekenen. En dit doen Grieken, die zoeken wijsheid. Filosofie, zou je zeggen. Dus Paulus heeft naar beide een verwijt. Want het is verwijtend wat hij bedoelt. En hij verwijt in feite de Jood zijn onverzadigbare behoefte aan tekenen. Ik ga zo meteen uitleggen dat het wel rechtvaardig is, tekenen. Het is Hebraeus, Bijbels. Maar de Jood was daarin wat onverzadigbaar, die behoefte aan tekenen. Maar hij verwijt de Griek zijn onverzadigbare behoefte aan wetenschap en filosofie. En in feite heeft de Griek de wetenschap op de troon. En de Jood een veelheid aan tekenen een veelheid en ik ga erop niet op komen want waarheid in het hebreeuws denken wat ik uit de bijbel haal dat is een teken maakt iets tot waarheid en dat iets wat er aan vooraf gaat ik ga zo meteen allemaal bijbelse voorbeelden geven waarin blijkt dat dat een mens in feite een recht heeft op één teken want dat is de manier waarop de hemel duidelijkheid wil geven of iets wel of geen waarheid is. God verbindt één teken eraan. Dat is zijn methode om uh, misleiding juist te voorkomen. Het is zijn methode. En de, de, de Hebreeën is het ook gewend dat hij een teken krijgt. Er is een verschil tussen een teken en een wonder. Het, eh, wonderen zijn er in overvloed in de bijbel het hebreeuwse volk is eigenlijk zo ontzettend gewend aan wonderen dat Het heeft een stapel wonderen in zijn geschiedenis maar een wonder is voor hen niet het bewijs dat iets waar is een teken bewijst dat iets waar is het wordt wel veel door elkaar vertaald maar een teken is specifiek wat anders dan een wonder. Het kan wel een wonder zijn. Maar dan moet het vooraf gezegd worden dat dat wonder als teken is. Een teken is ook nog eens persoonlijk. Nou ja, met de voorbeelden ga je het zo meteen zien. Dan wordt het duidelijk. Ik, ik zet altijd eerst het raamwerk neer en dan ga ik invullen. Maar misschien moet je het andersom doen. Moet je aan de hand van de voorbeelden. Een teken volstrekt zich op korte termijn... En het bevestigt het woord voor de lange termijn. Dus de hoorder die ziet op korte termijn iets gebeuren... en omdat dat gebeurt, weet hij dat de rest dan ook waar zal zijn. Het is om de mens tegemoet te komen. Het geeft de, de luisteraar zekerheid voor nu en geloof voor straks. Een teken. Dat is wat een teken doet. Eén teken is voldoende, ongeloof vraagt meer tekens. Maar God is zo goed dat je in het woord heel veel ziet dat hij dat ongeloof tegemoet komt. En de mens meer tekenen geeft. Maar vanuit de hemel geeft hij zelf één teken. En het ongeloof komt hij tegemoet en hij geeft er nogal eens drie. Dat is gewoon omdat God zoveel rekening houdt met ons, met ons mensen. Dat is zo goed van hem. Want als God drie tekens geeft. Oh, hij komt dus de mens tegemoet. uit de Bijbel haal ik naar voren. als iets drie keer is. Dan is het iets van onomstotelijk. Staat het vast. Je kan er nooit meer omheen. Je had eigenlijk aan één al genoeg moeten hebben. Maar God is zo barmhartig. En dan gaat hij tot drie. En dan, dan, ja, dan kun je niet meer. Anders dan het geloven. Ik vergelijk dat met... Um, als de aanbidding in de hemel, het heilig, heilig, heilig, dat is drie keer. Dat is zoiets van, als je één keer zegt dat God heilig is, is het ook waar. Maar als je het drie keer zegt, dan is het onomstotelijk. Het staat als een huis, er kan niemand meer omheen. Drie keer, het staat vast. Je hebt ook in Openbaringen als de. Daarom, Openbaringen komt dan naar voren hoor. Er zijn vier bezuinen geweest en dan komt de engel en die zegt wee, wee, wee. Wat nu nog over de aarde gaat komen. Dat zijn de drie laatste bezuinen, zijn de drie weeën. Ze worden trouwens weeën genoemd omdat het de mensen treft. De eerste bezuinen gaat de natuur en van alles wordt geraakt, maar de mens nog niet. En dan bij de laatste drie wordt de mens geraakt. En daarom worden het weeën genoemd, want ze betreffen de mens. Dan heb je iets van... Uh, maar ook als Babylon valt, wee, wee, de grote stad Babylon, dan wordt dat tot drie keer toe herhaald. In uh, openbaringen 18, vers 10 zijn het eerst de koningen die zeggen: wee, wee, de grote stad Babylon is gevallen. Een paar versen verder zijn het de kooplieden die er afhangt: wee, wee, de grote stad Babylon is gevallen. En een paar versen verder zijn het de mensen, de schippers op zee, dus de werklui. Die staan ook en tot drie keer toe wordt gezegd, wee, wee, het grote Babylon is gevallen. Met andere woorden, het, dit kan niet meer, dit is een waarheid als een koe. En dit kan nooit meer teruggedraaid worden. Dat betekent, het kan nooit meer teruggedraaid worden. Babylon valt en het zal nooit meer herrijzen. Nooit meer. Dat is dat drie keer. En ja, de hele eenvoudige tekst in de, in de Torah, dat een, een zaak vaststaat bij drie, twee of drie getuigen staat een zaak vast. Misschien dat dat daar ook parallel aan is. Maar dat eventjes over um, dat tekens, dat God bereid is om dat te herhalen. Maar in principe is de Hebreeuwse methode, is één teken en God is bereid om Joodse gelovigen in hun teken tegemoet te komen en dan gaat hij nogal eens tot drie. Dat is gewoon leuk van God. Dus de Bijbel bevestigt profetie, maar ook een missie met een teken. En God neemt daar zelf het initiatief voor. Je zou kunnen zeggen, God vindt dat de mens daar recht op heeft. In de veelheid van geluiden... Geeft hij dat, uh, ik ga eventjes uh, Mozes, dat is een, een voorbeeld, de roeping van Mozes. Zit je bij Exodus die, ja, het is makkelijk misschien om mee te lezen, ik ga meer teksten doen. Die brandende braamstruik, dat was eigenlijk al een wonder. Want hij gaat daar naartoe en dat ding dat brandt niet op. Dan zou je zeggen, nou je hebt al een wonder te pakken, Het Moet toch wel duidelijk zijn dat God jou roept. En dat deze missie is voor... Uh, Nee, de brandende Braams was gewoon een wonder. Zoals er zoveel wonderen zijn. En dan krijgt Mozes de roeping, jij moet het volk gaan bevrijden. Nou, jullie weten de roeping. Mozes krijgt een behoorlijke roeping. En dat wonder, ja, dat, uh, dan zegt God erbij. 3 vers 12. En vers 10 dan is, uh, ga op weg. Ik ga je naar de farao zenden om mijn volk uit Egypte te leiden. Dat is zijn missie. En dan zegt hij in vers 12, ik zal met u zijn en dit zal voor u het teken zijn dat ik u gezonden heb. Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg. Je zou zeggen een soort teken achteraf. Als alles al gedaan is, dan krijgt Mozes het feit dat zij op die berg God zullen aanbidden. En dat is dus ook gebeurd, dit. Dat zal voor Mozes... Uh, duidelijk zijn van ja, dit was Gods missie. Maar ik begrijp Mozes een beetje. Daar is hij niet helemaal tevreden mee. Ja, Heere God, dan is alles al gebeurd. En dan ben ik al bij de... En dan achteraf krijg ik een teken dat... Nou, zegt God, is goed. Ik uh, ga jou twee tekenen erbij geven. Maar dat zijn ook direct de tekenen die je voor de ogen van Farao moet doen. En dan krijg je de staf die een slang wordt en de Melaatse hand. Nou, dat is een roeping van Mozes. Dat zei... En dan zegt God erbij, die tekenen moet je bij de farao ook doen. Dat zal hem ook tot teken zijn. En als hij daar niet naar luistert, heb ik nog een derde teken achter de hand. Dat zegt hij al bij de braamstruik? Dan moet je de nijl maar in bloed veranderen. Dat zegt hij al bij de braamstruik. Want ik heb nog een teken Achter de hand. Zo Mozes die kon natuurlijk ook tellen. 1, 2, oh dat is het derde. Oh ja, bij derde dan zal het wel. Het is maar goed dat Mozes van tevoren niet wist hoe O werkte dat hij uiteindelijk tot 10 moest gaan. Maar God zegt het daar nog niet. Dat dus zou die denk ik niet kunnen dragen. Hij zegt het daar nog niet. En dit is ook een roepingsvisioen van Mozes, kan je ook wel zien. God wordt wel een beetje ongeduldig met hem, want hij is nog niet overtuigd na deze twee. Dan komt hij nog met zijn gestotter en dan mag zijn broer mee. Heer, hier ben ik, zend hem. Ja. Dat is Mozes. Nou, Eli, dat wil ik wel even opzoeken, die krijgt ook een profetie over zijn uh, familie. Hij heeft natuurlijk gefaald als uh, opvoeder. 1 Samuel 2, vers 34. Dan krijgt hij de profeet op bezoek. En die, die profeteert iets over zijn familie. En dan zegt de profeet, zie in vers 31... de dagen komen dat ik uw arm zal afhakken... Dat is niet letterlijk, maar betekent jouw priestersgeslacht zal stoppen en de arm van uw familie, zodat er geen oude man in uw huis zal zijn. U zult de nood van Gods woning aanzien in plaats van al het goede dat hij Israël gedaan zou hebben en er zal geen oude man in uw huis zijn alle dagen. Maar de man van uw huis die ik niet van mijn altaar zal uitroeien... zal er zijn om uw ogen te doen bezwijken en uw ziel te bedroeven... en het merendeel van uw huis zal sterven als man in de kracht van uw leven. Dat is nogal geen profetie die Eli krijgt. Het was verschrikkelijk. En om aan Eli te zeggen, jij hoeft niet te twijfelen aan mijn woorden, dan zegt God... en dit zal voor u het teken zijn dat wat ik over jouw familie uitspreek... Dat het waar is. En dat teken zou op korte termijn zich voldoen. En als hij dat teken zou zien... wist Eli dat de rest van het woord van God... ook zou gebeuren. Ook. Dit zal voor u het teken zijn. Uw beide zonen, Hofnie en Pia zullen op één dag sterven. Dit was... beide zonen sterven op één dag. Dit was alleen een teken voor Eli. Want voor Israël stierven ze gewoon in de oorlog. Voor hun was het geen teken, maar... Eli wist toen hij dat bericht kreeg, wat beide zonen op één dag wist hij de rest wat de profeet gezegd heeft, is ook waar. Dus het is op korte termijn gebeurt iets. Dat is een teken. En dan weet je, de rest gebeurt ook. Dat is Hebraïls, De Hebreeusse aanpak van hoe die met mensen omgaat. En nogmaals, het was alleen voor Eli een teken. Voor Israël kwamen er gewoon twee priesters om. Datzelfde geldt voor de herders. Dan zou je zeggen, ...er komt een engel bij je. Heb je daar niet genoeg aan? En nadien komt er zelfs een hele verlichte hemel en gaan ze ook nog zingen. Ik heb nog nooit engelen bij mijn bed gehad die zongen. Dan zou je zeggen, dat is toch een ja, dat is een wonder. Die hedders, die wisten van wonderen, De, hun profeten die wekten doden op. He, Elia, Elisa, dat volk is zo gewend aan wonderen. Dat is gek om te zeggen, maar die waren gewend aan wonderen. En dan komt er een engel en die heeft een boodschap die engel. En dat, dat is het bijzondere, want die, in Lukas 2 vers 12 zegt, zeggen die, engel, die engel zegt... De, dit kind wat geboren is, is jullie Messias. D dat is natuurlijk de cruciale boodschap. Er, jullie Messias, waar je al eeuwen op wacht, die is geboren en hij zal jullie herder zijn. Dus dat was zo'n belangrijke boodschap, dat de Messias, waar ze al eeuwen op wacht, dat dat hem was. En dan zegt de engel tegen de herder, en dit zal u het teken zijn. Het was een, niet een teken voor Jozef en Maria, en voor, uh, het was het teken voor de herder. Dus je zal een baby vinden in doeken en een ligt in een kribbe. Dat is het teken. Die engel en die engelenschaak, dat is een wonder, mogen jullie meemaken. Maar als je een kind vindt in een kribbe, in doeken, dat is het teken dat wat ik gezegd heb, dat hij namelijk de Messias is en jullie herden, dat het waar is. Als je dat ziet, dan weet je zeker: dit is de beloofde Messias. Dit is hem. Het teken. Zo'n teken krijgt Johannes ook. Als uh, Jezus gedoopt wordt, hij heeft hij namelijk gevraagd: bent u het of moeten we een ander verwachten? En dan, dan krijgt hij een teken van: daar waar jij de duif op ziet neerdalen, dat is hem. Hm. En als Jezus dan gedoopt wordt, komt die duif. Voor de omstanders was er gewoon een duif in de lucht, die misschien poepte naast de schouder. Voor de omstanders was het geen teken. Voor Johannes was het een teken, dat is hem. De Messias, dus alles wat over de Messias in de profeten gezegd was, dat gaat over hem. En als die duif waar is, is de rest ook waar. Maar de duif was het teken en de rest is dus waar. Dat is de manier waarop God communiceert. Hebreeuwse communicatie is het. Dus God geeft het uit zichzelf al. Maar wat je ook ziet is dat mensen er gewoon om vragen. Want zij weten dat dat hun recht. Eén teken is je recht. Meer tekens is genade. Maar aangezien genade bij God zo gangbaar is... Kwam dat nogal eens. Abraham, die gaat zijn knecht, gaat een vrouw voor Isaac zoeken. En dat vindt hij een moeilijke opdracht. En dan vraagt hij een teken en hij omschrijft het heel mooi. Genesis 24, vers 14. Dan vraagt hij een teken. Hij weet namelijk niet welk meisje hij moet uitkiezen voor Isaac. Hij had geen internet en geen datingbureau. Hij moest gewoon weten wie... Is het en dan spreekt hij met God een teken. Laat het zo zijn dat het meisje is een teken wat hij vraagt. Laat toch de kruik van uw schouder zakken, zodat ik kan drinken. Dat gaat hij aan het meisje vragen en dat zij dan zal zeggen, moet zij zeggen, drink en ik zal ook uw kamelen te drinken geven. Dat zei het meisje. Dat u voor uw Dina, Isaac bestemt aan daaraan zal ik weten dat u mijn heer goede tierenheid bewezen hebt. Hij vraagt om een teken. En waarom is dit zo bijzonder? Dat, uh, dat hij water vraagt aan haar. Dat is niet zo. Hè, ze hebben kruik bij haar. Ik heb het staan. dit zit tussen de vijf en de tien liter. Dus als die man water wil drinken, dat is niet zo'n puntje. schept, hij drinkt misschien een liter. Hij had dorst. Maar je hoeft daar niet je benen vooruit het lijf te lopen. Maar hij had bij zich tien kamelen. Tien. Het was een lange reis. Een kameel drinkt gemiddeld 80 liter per kameel. We zijn barmhartig voor, er laten het er 40 zijn geweest. 10 keer 40 is 400 liter. Wat dat meisje met een hand moest. Want je ziet ook, ze moet lopen naar de put. En weer omhoog komen. Zij heeft 400 liter getankt en waarschijnlijk meer. Ga van 10 liter uit per tankbeurt. Hoeveel keer heeft zij op en neer moeten lopen? Maar wij werken met tientallen stelsels, dus dat kunnen wij zo uitrekenen. 40 keer. Maar dat is waarschijnlijk tussen de 40 en de 80 geweest. Dat zij op en... Er... Snap je nu dat dit een teken was... Dat eigenlijk de knecht van Abraham zegt, een meisje wat zo dienstbaar is aan de vreemdeling, wat zo gastvrij is, die is geschikt. Die moet ik hebben. Dat is ze. Hij vraagt om dat teken. En, en dat is wonderlijk, God is zo goed voor hem. Hij krijgt precies het op zijn bordje. Maar hij weet dan ook zeker, dit is ze. Dus het was niet een zinloos teken. Hij test op dienstbaarheid. En hij zegt gewoon, de meest dienstbare griet is het. Hij zal dat niet gezegd hebben. Deerne, weet ik voor wat die... hij... <lacht> dus dit is ook zoals een Hebreeër met zijn God... zich vrijmoedig voelt om daar zo mee om te gaan. Eén, en dan zal ik weten... Dat u voorspoedig, hè? dan zal ik weten dat ik voorspoedig ben. Nog eentje. Gideon. Hij krijgt een missie in Richter 6. En dan krijgt hij al direct een teken. Want God weet dat mensen tekens nodig hebben. Richter 6, vers 14. Hij krijgt een missie. En zijn missie is... Toen wende de Heere, daar staat Jaweh zich tot hem en zei: Ga in deze kracht van u en u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb ik u niet gezonden? Dan krijg je de eerste, och, Heere, Israël verlossen. Ik ben maar arm en ik kom maar uit de armste stam, mijn Het was wel een gigastam, maar vooruit arm. Ik ben de jongste. En dan zegt de Heer opnieuw zijn missie. Omdat ik met u zal zijn, zult u Midian verslaan alsof het maar één man is. Dus dit is de profetie. De missie en profetie zijn soms hetzelfde in de Bijbel. Hè? Hij krijgt een missie, maar het is tegelijk profetie. Dit ga jij doen. En dan krijgt hij al direct een teken. Bij, door die engel. Dat is 6 vers 17. En hij vraagt er ook om, Gideon. Als ik dan genade gevonden heb in uw ogen, geef mij dan een teken dat u het bent die met mij spreekt. En dan krijg je in vers 19 het teken, dan gaat hij namelijk een offer klaarmaken en de engel steekt dat aan en dat verteert helemaal. Ja, dat was op zich een wonder. En, en dat wonder, voor een ander was het een wonder... Maar voor Gideon was het een teken dat de rest wat de engel tegen hem gezegd had, dus ook ging gebeuren. Dat hij dus Midian ging verslaan. Dat teken bevestigde dat. Maar uh, wij hebben Gideon natuurlijk omarmd, omdat wij zijn twijfels zo ontzettend goed begrijpen. Hij had echt een, een goed teken gehad, een mooi teken. Maar hij vraagt om twee extra tekens... In de hoofdstuk 6 37 en 40. En dat zijn dan de wolle vachtjes. Ja, en God komt hem tegemoet. En tel op, hoeveel tekens heeft hij in totaal? Drie. drie. Want de mens, God heeft er één nodig, maar de mens heeft nogal eens drie nodig. En zeker de mens die, ja, de, daarom is het de joden zoeken tekenen. Zij hebben meer nodig dan één. Maar God komt hem tegemoet. Prachtig. Ja, en dit is voor mij het, um, ja, is ook zo mooi. Israël zelf, als Jezus dat zegt van, uh, jullie kennen vast wel die tekst, zij krijgen geen ander teken dan het teken van Jona. Dat is voor mij een eye-opener geweest. Ik lees nu Lucas 11, vers 29. Het wonder van Jona was voor Nineveh een teken. Toen de mensen te hoop liepen, begon hij te zeggen, dit geslacht is een verdorven geslacht. En dit gaat niet specifiek over de farisees, dit gaat gewoon over de Israëlieten die zo wantrouwig waren naar de missie van Jezus. Zijn missie en zijn identiteit. Hè? Missie en identiteit van Jezus. Daar konden ze gewoon niet mee, uh, daar konden ze niet geloven, maar dat was wel het allerbelangrijkste, zijn identiteit en zijn missie. Dan zegt hij, dit geslacht is een verdorven geslacht. Het verlangt een teken, maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, van de profeet Jona. Want zoals Jona voor de inwoners van Nineveh een teken geweest is, voor Nineveh was het een teken. Voor Israël was Jona gewoon de wonderbaarlijke profeet. En een typische profeet, die moet dan door de zee heen. Onder water in een vis. En het was wel, het was een, voor hun was het een wonder, voor Israël. Maar voor Nineveh was het een teken. Dat is echt een verschil. Want zoals Jona voor de inwoners van Nineveh een teken geweest is, zo zal ook de zoon des mensen het zijn voor dit geslacht. Toen dacht ik, dat teken van Jona, dat krijg je elders uitgelegd, hè? dat is... Dood zijn drie dagen en drie nachten in een graf. Wat Jona meemaakte was voor hun geen teken. Dat was voor Nineveh een teken. Dus zij moesten nog wachten op dat teken. En Jezus zegt in feite als je dit teken krijgt van Jona... Dan is alles wat over mij gezegd is... Mijn missie, mijn identiteit, mijn koning... Mijn, ik, mijn Yeshua, Messias in feite... Ik ben Jezus mis is dan ook waar. Als je dit teken krijgt, is al het andere wat over mij gezegd is, waar. Dan krijgen ze dat teken, ik, even in mijn optiek, ik heb dit recentelijk gezien, dat krijgen ze in feite drie keer. Aan één keer moet je genoeg hebben, maar God weet hoe zijn volk werkt. Hij geeft hem drie keer. Want als je het drie keer geeft, dan staat het onomstotelijk vast. Jezus had al verschillende mensen uit de dood opgewekt. Hè? De jongelingen van Naïn en Tabitha, dat weet je. Maar dat waren allemaal mensen die die dag zelf overleden waren. Bij de jongelingen van Naïn zijn ze op weg naar de begrafenis. En je moet weten, in de Hebreeuwse wereld wordt de dag dat je sterft word je begraven. Dat is niet zoals bij ons. Dus dat moet je beseffen als er een, als er een begrafenis is. Dan is die die dag gestorven. En niet Tabitha ook. Zij was die dag gestorven. Lazarus was een ander verhaal. Dat was zo anders, Want van na in werd gezegd. En van Tabitha. Ze sliep. Ze, ze, ze, had een, ze was even in coma. Zouden wij nu zeggen. Hè? Ze was in coma. En ja het was toch niet zo erg als dat eruit leek. Want. Maar van Lazarus. Er was een lijk. Lucht. Het was reeds de vierde dag. Dat betekent dat hij drie dagen en drie nachten, dat zou kunnen zijn. Dat hij op de vierde dag, dat dan dus als je telt, dat dat drie dagen drie nachten zijn. Op de vierde dag wekt Jezus Lazarus op uit de dood. Dat is de eerste keer dat ze dat teken krijgen. Drie dagen en drie nachten. Hé, hey, dat is het teken van Jona. Hij moet de Messias zijn. Maar ze missen het teken. Dan komt natuurlijk Jezus zelf. Drie dagen en drie nachten. Maar dat teken, dat weten we, dat hebben ze gemist. Hoe komt dat? Nou, er is natuurlijk een leugen. Dat staat in het woord. Hè? Er is een leugen verspreid. Maar een van de belangrijkste dingen is, Jezus is in een graf gelegd. En, wat, en hij is uit dat graf, en ja, er is, zijn geen voor hun betrouwbare getuigen van. Wat er in dat graf gebeurt, en of dat lijk gestolen is, wat ze, hè, dat is de leugen. Het is allemaal achter die stenen, dat teken hebben ze opnieuw gemist. En dan vind ik het zo mooi, dan zegt God, oké. Okay, je hebt Lazarus gemist. Het is even interpretatie van mij, hè? Maar dat, dat mag bij hebrals denkende. Je hebt Lazarus gemist. Je hebt Jezus gemist. De leugen geloofd. Ik ga het je nog een keer geven. De derde keer. En dan kom je bij mijn studie. De twee getuigen in Openbaringen in de toekomst. ...komen de twee getuigen. In mijn optiek zijn dat Mozes en Elia. Maar dat mag je laten rusten. Ik heb daar goede redenen voor. Daar lang over nagedacht. Ik denk dat zijn Mozes en Elia. Maar dan staat er die getuigen... ...dat is in de toekomst en dat zal gebeuren in Jeruzalem. Want dat staat... Uh, ik ga hem even voorlezen, gewoon van 7 tot 13. Dat is de derde keer dat zij het teken van Jona gaan krijgen in de toekomst... En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest uit de afgrond opkomt op oorlog met hem voeren en het zal hen overwinnen en hen doden. Als je in het leven van die twee getuigen ziet, doen zij precies eigenlijk wat Jezus gedaan. Zij getuigen, zij brengen een, een missie. Uh, van 12 van 3,5 jaar. Nou, Jezus bediening heeft ook ongeveer 3,5 jaar uh, geduurd. En dan worden ze ter dood gebracht. En hun dode lichamen. En nu gaan ze het anders doen: ze gaan het anders doen. Hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad die in geestelijke zin, Sodom, en Egypte wordt genoemd, in geestelijke zin, waar ook onze Heer werd gekruisigd. Dus waar hebben we het over? Over Jeruzalem. Dit gaat echt in Jeruzalem, maar geestelijk is het Sodom en Egypte. Dus er zal toch weer afgoderij, denk ik, plaats gaan vinden. En de mensen uit de volken, stammen, talen en naties, zullen hun dode lichamen... Drie en een halve dag zien en zij zullen niet toelaten dat hun dode lichaam in het graf gelegd worden. We trappen er niet nog een keer in, eentje in de graf, we willen het nu zien. En daar in Jeruzalem zijn dus mensen uit allerlei stammen, volken en naties, ja, ik denk dat daar gewoon een internationaal... Milieuconvent, of er is een groot congres aan de gang op het moment dat dit met die twee getuigen gebeurt. Gewoon een, een, een overleg, van een wereldtop is daar. Er zal een wereldtop in Jeruzalem worden gehouden en dan zullen die twee getuigen gedood worden. En dan zullen ze ook nog eens blij erover zijn, ze gaan elkaar cadeautjes sturen, omdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen zo gekweld hadden. Waarom gekweld? Ze hadden de waarheid verteld, hè. Dat, dat is een kwelling, als je de waarheid krijgt te horen. En dan dit, en na die drie en een halve dag... Kijk, het feit dat er drie en een half staat, betekent... Dus dan zit je in de vierde dag. Maar dat kan wel zo zijn dat het precies het teken van Jona is. Want dat die drie dagen en drie nachten die spreiden zich natuurlijk uit over vier dagen. En in die vier dagen vinden, vindt dat blok van... Drie keer 24 uur plaats. Snappen jullie dat? Dat je daar een vierde dag voor nodig hebt? Maar goed, als het niet precies zo is. En na die drieënhalve dag kwam er een levensgeest uit God in hen. En zij gingen op hun voeten staan. Alle naties van de aarde zullen het zien, en ook de joden. en grote vrees overviel hen die het zagen. En zij hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen, kom hier omhoog. De hemelvaart van Jezus gebeurt natuurlijk op de Olijfberg, waar zijn twaalf discipelen bij zijn. Nu gaat er een hemelvaart plaatsvinden voor de ogen van alle naties en volkeren. Iedereen gaat dit zien. En zij gingen omhoog naar de hemel in een wolk en hun vijanden keken hun na. Deze twee getuigen die doen eigenlijk in notendop het leven van Jezus even na. En dat is de derde keer dat zij het teken van Jona in Jeruzalem, Lazarus was in, in, in Bethanië, dat is vijf kilometer van Jeruzalem vandaan. Jezus in Jeruzalem, de twee getuigen in Jeruzalem, maar zijn graf zal een publiek graf zijn op straat en niet meer in een spelonk. En de hemelvaart zal niet met twaalf... De hele aarde gaat het derde teken van Jona gaan ze krijgen. En dan staat het onomstotelijk vast. En wat is God dan? Barmhartig dat hij dat tot drie keer toe geeft. En er is dus ook nog eens dubbel op. Ze krijgen tot drie keer toe het teken van Jona, maar de laatste keer door twee getuigen. Want met twee getuigen staat elke zaak vast. Dus ze krijgen het teken drie keer en ook nog eens door twee getuigen. Dus je zou eens zeggen, ze krijgen hem Zes keer. Onomstotelijk staat vast: Jezus was jullie Messias. Want waar getuigen die twee van, Elia en Mozes? Die zullen gaan getuigen van dat Yeshua hun Messias is. Want ze getuigen, ze vertellen iets. Dat is ook een mooi woord, dat ze getuigen zijn. Even om het Hebraïelse denken samen te vatten, zoals God met mensen omgaat. Een hebreer heeft recht op één teken als er een missie of een profetie in het leven wordt gelegd. En dat is een teken, dat kan persoonlijk zijn. Het kan een wonder zijn, dat teken, zoals die lamsvellen van Gideon. Maar zoals die baby in de kribbe, dat was op zich geen wonder. Er lag gewoon een baby in doeken gewikkeld in een kribbe. Niks bovennatuurlijks aan. Maar voor de herders was het een teken. Want het is vooruitgezegd. Het is vooruitgezegd. Dat God dingen vooruit zegt is een godsbewijs. Bij de Griek werkt waarheid anders. Dus iets is waar als er een teken bij zit. Dan is het waar. De Griek die zegt iets is waarheid als wij een wetenschappelijk bewijs hebben. Of een waterdichte zeer aannemelijke theorie. Dat zei ik net al. Want een waterdichte, zeer aannemelijke theorie ervaart een Griek, die ervaart dat als een wetenschappelijk bewijs. Nou, daar is natuurlijk de evolutietheorie een prachtig voorbeeld van. De Griek vindt dit een waterdichte theorie. Ik heb zelf biologie gestudeerd en heb heel die theorie... Uh, ik haalde er gewoon tienen voor. Het is zo simpel, kind kan het leren. dus Ik heb dat nooit moeilijk gevonden, de evolutietheorie. Het is heel eenvoudig. Geloof is veel moeilijker. Ja, daar ben je het echt een geloof <laughs> dus, uh, ja, Ik zeg altijd, uh, ik zei dat ook wel eens tegen mijn studie, wat hebben jullie een groot geloof? Laat mij normaal maar gewoon een good old school simpel gospel, want het is veel simpeler. Nou, evolutieleer is ook niet zo moeilijk, maar je hebt wel een heel groot geloof nodig. Maar als die theorie maar waterdicht is, zegt de Griek... Het is, het is een dichte theorie, het is waar. En dan zegt de Hebreeër, Wat een mooie theorie heb jij. Wat is daar het teken van? Ik denk ook niet... Ik weet niet hoe dat in, in het jodendom is, want daar heb ik minder kijk op... Maar ik geloof niet dat de evolutietheorie daar nou zo makkelijk ingang vindt. Weet iemand dat hier? Dat is, gewoon, dat is buiten hun beleving. Ja. En ik snap dat, want als je Hebraïels denkt, dan heb je sowieso een schepper, maar je, jouw waarheidsbevinding is ook anders. Want een Hebraïe zal zeggen, dat is een prachtige theorie die jij hebt, maar wat is daar het teken van? En dan zegt de Griek, hoezo een teken? Is toch, dit, het is toch zo en zo gegaan en het klopt toch allemaal? Ja, zegt de Hebraïe, maar wat is daar het teken dan van? Snap je? Dat is die botsing van, stel dat je het met een teken kan verbinden, dan zal ook de Hebreeën er nog om kunnen gaan, bij wijze van spreken. Maar Grieken die, die denken, teken, teken. Kijk, de Hebreeën krijgt of vraagt één teken van God en dat voorkomt misleiding. De Joden vragen te veel tekenen. Dat is ook het verwijt van Paulus. En worden dus misleid door valse tekenen. Dat is hun valkuil. Valse tekenen. Maar de Griek heeft een ander valkuil. Die wordt misleid door filosofieën en wetenschap en ook door valse wonderen. Want een Griek is onder de indruk van een wonder. Want hij checkt, hij checkt ze niet en een wonder is, kijk de Hebreeër is gewend aan wonderen. God doet vele wonderen, maar dat teken maakt dat dat toepasbaar is voor de missie en voor de profetie. Maar voor een Griek is een wonder al indrukwekkend genoeg. En die checkt ook de wonderen niet, want het wonder is voor hem al, oh, is een wonder. En daar zullen dus ook veel misleidingen. De Griek wordt misleid door wonderen. En de Jood wordt eerder misleid door valse tekenen. Dat staat er ook om eventueel ook de uitverkoren, hij zal vele valse te het staat tekenen, maar dat zijn natuurlijk valse tekenen, om zelfs de uitverkorenen te misleiden. De Griek die checkt sowieso de wonderen niet, want die vindt een wonder al, is die al van, zijn, uh, van de stoel valt die dan al. Nou, dan heb ik nog een heel belangrijk uh, verschil tussen, uh, het, ik, ik ga dus niet verder komen als waarheidsbevinding en sociale cohesie. De Grote verzoening heeft hier een hele belangrijke rol in gespeeld dat ik deze dingen uh, ging zien. En dat heb ik wel vaker gemerkt. Zolang je theoretiseert over de feesten van de heren, en je gaat er op een afstand naar kijken, en zegt, nou ja, die feesten hebben wij niet nodig, want wij snappen alles al. En wij hebben daar uh, genoeg aan, genoeg aan uh, onze eigen feesten. Ik heb gemerkt, door te doen, ga je snappen. Dus doen. Je moet eerst doen. Ik heb zoveel dingen ben ik gaan zien omdat ik ze ging doen. En dan leg ik dat een Griek uit. Van ja, voordat je het niet deed, kan je het niet. Je moet het doen. Ik weet niet waarom, maar je moet het gaan doen. En dan ga je dingen zien. Nou, dit is voor mij, de grote dan heb ik dit, ben ik gaan zien. Wat ik net al zei, die Griek die hangt ook in dat web van al die verbindingen. Alleen hij is zich er minder bewust van. En de Hebraïer is zich daar... Meer bewust van. Bij de Griek is het individu toch vaak boven de samenleving. Belang van het individu weegt zwaar, zwaarder soms dan de samenleving. Dat, dat is niet Hebraïels. De samenleving staat boven het individu. Belang van de samenleving staat erboven. Dat is een verschil in benadering. Bij de Griek handelt het individu namens zichzelf uit eigen naam. Uh, in het Hebreeuws het accenten zijn dit hè. In het Hebreeuws denken als, is jouw individueel handelen onderdeel van wie jij vertegenwoordigt en waar jij bij hoort. en Het handelen van jou staat niet los. Ik borduur voort op wat mijn vader mij heeft meegegeven aan kennis en openbaring. en Bij hem stopte het daar en de volgende generatie gaat weer verder. Gering besef van de generatieverbinding is er bij de Grieken. En daarom is er ook een gering historisch geweten. En dan kom ik zo op de grote verzoendag. Terwijl bij de Hebreeën is er een enorm besef van de verbinding van de generaties. En is er een groot historisch geweten. Dat kennen wij niet zo. Er is een biologische basis voor dat historische geweten. En dat is zo'n gekke tekst, ik weet wel dat ik hem, uh, dat mijn moeder mij is, uh, wij laten altijd Bijbel aan tafel, Hebreeën 7 vers 10. En ja, er kwam natuurlijk alles langs, dus dit ook. En dan lazen we dat en dan zei ze, "Het is toch zo gek hè, wat ze, dat, dat hij dat opschrijft. Dan dacht ik, ja, wat is toch gek dat hij dat opschrijft. De Hebreeën schrijver, whoever it may be hè dan uh, legt de Hebraïe schrijver uit dat uh, toen Abraham boog voor Melchizedek en aan Melchizedek de tiende gaf, dat Levi dus ook de tienden moet geven aan God. Want toen Abraham boog voor Melchizedek, was Levi in de lendenen aanwezig. En daarom, ah, en dan laten ze dat het thuis zeggen, moet je even... Vooruit De Hebraïe schrijver heeft iets uitgelegd en we hopen dat zij het snappen. Maar wij vinden dit raar. Daar kwam het eigenlijk. Ik zal het even voorlezen zoals het er staat. Het is bijna lachwekkend. 7 vers 10. En om zo te zeggen, ook Levi die tienden neemt, heeft door Abraham tienden gegeven. Want hij was nog in het lichaam van zijn vader toen Melchizedek hem tegemoet ging. Dat is zo'n gekke gedachte. De lendenen zijn de, de zaadballen. Zo kun je dat vertalen. Dus alleen lendenen klinkt mooier. Hè? Maar het is gewoon het zaad. En dan te bedenken dat dat dagelijks nieuw wordt aangemaakt. En dan zegt de Hebraïe schrijver Levi zat daar. Ja, bizar. Het is een biologische basis dus dat jij bij gebeurtenissen bent wat in het voorgeslacht gebeurd is via de lendelen van je ouderen. Dat is een hele rare gedachte voor een Griek. Maar het is dus een Hebreeelse gedachte. En dan moet je gewoon eerst maar eens laten incuberen. En maar eens over nadenken en je over de eerste uh, grappen heen zetten. En je denkt, ja bizarre gedachte, maar het is dus zo biologische basis van het historisch geweten dat betekent als mijn voorouders dus als volk gezondigd hebben dat ik dus een historisch geweten heb en dat mijn volgend ik was in de lendenen ook vrouwen zitten in de lenden hoor ik zie ellie kijken ook vrouwen zitten in lendenen ellende nou dat heeft enorme gevolgen voor het Hebraeels, die sociale cohesie voor het geloofsleven. Ik zie dat mijn powerpoint was hier net iets anders, Wim, maar we gaan hem met moed doen. Het eerste is, als je dus Hebreeuws leert denken, schuld schuift op. De Griek kent dit niet. Maar de Griek plukt wel de vruchten ervan, want het zijn namelijk wetten. Jij kan wel zeggen, ik geloof daar niet in en ik ken dit niet, maar het zijn wetten. Jij valt ook onder de zwaartekracht of je wel of niet geloof. Ja, dus de schuld schuift of het is het effect van de onbetaalde rekening. Dan ga je teksten iets beter begrijpen. Exodus 20 vers 5. Dat God zegt, ik zal de ongerechtigheden bezoeken tot het derde en het vierde geslacht. Ik heb het idee dat God dus veel barmhartiger is dan de of de sociale wet want in principe schuift schuld vele generaties op en vandaar ook die etnische conflicten en die, dat, dat gaat over vele generaties en God zegt ik doe het maar tot aan het derde en het vierde geslacht dat is een andere kijk hè. God doet het slechts tot de derde en het vierde geslacht want de wet is dat het eindeloos doorgaat de schuld schuift op als je niets doet He, want we komen zo, we kunnen iets doen. Maar de, de Griek weet wel dat dit zo werkt, want daarom hebben wij, um, ik heb laatst naar dat programma gekeken dat ze verschillende culturen bij elkaar stopten. En er was een Surinaamse vrouw die tot op de dag van vandaag last had van het slaververleden. En dus met Zwarte Piet moeite, daar komt ook heel deze discussie vandaan. Wij als Grieken vinden het onzin, maar er is een onbetaalde rekening. Is er. En zolang die onbetaalde rekening niet officieel door officiële vertegenwoordigers is rechtgezet, blijft dit spelen. Dus die, die, die zwarte pieten discussie is helemaal niet zo gek, voor de Griek wel. Maar een Hebreë zou zeggen: hey, Er staat nog een rekening open. En daarom blijft het etteren. Er staat een rekening open. Maar God is dus zo goed dat hij zegt, als, als bij mij een rekening openstaat, bij mij, dan bezoek ik het derde en het vierde en verder ga ik niet. Dat is bijzonder. Maar God zegt, ik ben veel barmhartiger dan, dan wat eigenlijk, het gaat eindeloos door die rekening, echt. Dan snap je ook wat er gebeurt, het is een, een vervelend verhaal voor ons. Uh, in 2 Samuel 21, daar wordt het nazaad van Sal opgehangen. Dat is een, Kijk, wij Grieken zeggen ze echt zo'n oudtestamentisch verhaal. Weet je wel, en we parkeren hem. Dat, dat is wat wij Grieken doen. Maar wat je daar ziet, is dat er nog een rekening open stond. Want de Sal had namelijk de Gibionieten vervolgd. Terwijl hij een belofte had gegeven dat niet te doen. Dus hij was ontrouw aan het verbond met de Gibionieten, dat was Sal zijn schuld. En het nazaat van Sal was daar niet op teruggekomen. Dan ga ik zo, want zij worden uiteindelijk opgehangen om de schuld van Sal te vereffenen. Maar zij hadden het lot kunnen keren. Daar kom ik zo meteen op. Maar het nazaat heeft nagelaten. Ik heb het net niet voorgelezen in mijn meditatie. Maar ik had het wel uh, kunnen zeggen. Het is misschien voor u een nieuwtje. In het Hebreeuws denken bent u niet schuldig aan wat uw voorouders hebben gedaan, maar u bent wel schuldig voor het feit dat u daar geen vergeving voor hebt gevraagd namens hen. Daar ben je schuldig aan in feite. Vergeving vragen voor anderen, waaronder je voorouders, is bijbels denken. De Griek kent dit niet en moet dit dus leren dan ga je ook begrijpen de klaagliederen van uh, jeremia dat jeremia zegt wij dragen hun zonden wij dragen hun zonden van hun voorouders nou ezra is een uh, dan dan dan spreekt hij een gebed uit en dan zegt hij wij en onze vaderen en ook mijn familie hebben gezondig ja dat gebeurt op grote verzoendag en ik ben dus dit jaar na een grote verzoendag geweest waar we echt historisch gewet, daar is mijn historisch geweten wakker geworden ik dacht oh het wordt ons niet geleerd sociale wet 2 schuld schuift op maar een individuele zonde treft de hele gemeenschap dit kent een griek niet elke zonde voor zich Individuele zonde treft de hele gemeenschap. En dan ga je het verhaal begrijpen van Agan, Agan 7. Hij jat iets wat met de ban geslagen is, maar de hele gemeenschap leidt hieronder. Het is dus niet zo, het is geen noodlot. Het kan gekeerd worden, maar de vertegenwoordiger van de wandaad moet opstaan. Agan's daad treft de hele gemeenschap sociale wet 3 haat schuift op dat Is onbegrijpelijk maar wij worden er dagelijks mee geconfronteerd en de griek die denkt hoe kan dat nou en de hebreeër weet ja is niet gekeerd toen ik kwam wonen bij mijn uh, man toen heeft daar in de voorgaande generaties hebben ze conflict met de buurman gehad Daar weet ik helemaal niks van en die buurman die heeft een hekel aan mij. Hij had me nog nooit gezien. Echt nog nooit. Dit is dus is, is een onopenstaande rekening, staat daar nog. En de hekel schuift op naar de volgende. Dat is, wij hebben daar gewoon mee te maken. Ook als Griek. We hebben er gewoon mee te maken. Nou, je ziet dat bij Haman de Agagiet, dat is een Amalekiet. Amalek, Jodaat, zit erin. ...zit erin en dat wordt doorgegeven, doorgegeven, doorgegeven... ...en dan komt hij tot het verhaal van Esther. Het is een verre nazaat van Amalek... ...want de haat is opgeschoven... ...en er is niemand in die generaties die het tij heeft gekeerd. En dat is de verantwoording van de generaties... ...want de tij kan gekeerd worden. Het verklaart de huidige jodenhaat... ...het verklaart eeuwige, eeuwenlange etnische oorlogen. Eeuwenlang. Generaties durende familieveten... Maar God doet het slechts tot de derde en het vierde geslacht. Maar de wet is dat het even doorgaat. God is veel barmhartiger. Hij... Sociale wet 4. Nou, en dat is voor mij zo: plaats schuldbeleiden doorbreekt wet. 1, 2, en 3. Maar het moet door mensen gebeuren. Mensen hebben goud in handen op elk niveau, kunnen vertegenwoordigers het lot keren, maar het moet door vertegenwoordigers gebeuren. In dat programma uh, ging een van die mannen die ook in die serie zat, die zei van nou maar ik wil heus wel vergeving vragen aan jou namens mijn voorouders voor de slavenhandel. Toen zei die vrouw, ja niet van jou, ik wil het van Rutte horen. Toen dacht ik, zij heeft gelijk. Het moet rechtgezet worden door de vertegenwoordigers. En, een, en, en dat kan een klein burgertje niet. Het moet door vertegenwoordigers gebeuren. Dus bij etnische conflicten moeten politieke leiders namens het gehele volk spreken. Bij familieveten moeten familiehoofden dit lot keren. Dan kun je niet als enkeling van het nazaat, een familiehoofd, moet dit doen. De schuld naar God door de kerkgeschiedenis, want de kerkgeschiedenis heeft schuld naar God. Dat moet rechtgezet worden door geestelijke leiders en kerkhoofden. Wij kunnen wel vergeving vragen, maar uiteindelijk moeten de vertegenwoordigers moet dit lot keren. En wij kunnen doen wat we kunnen. Maar vertegenwoordigers moeten dit lot keren en schuld naar God door zonde van het land. En nu kom ik op onze verantwoording. Zonde van het land dat kunnen gelovige medeburgers, Nederlanders voor de Nederlanders. En dat is wat wij op grote verzoendag dus gedaan hebben. Wij hebben als Nederlander schuldvergeving gevraagd voor de abortus, voor de allerhande. ...onderwerpen die actueel zijn in onze samenleving. Maar dat is dat de vierde punt, als Nederlander voor Nederlanders. Maar ik kan geen schuld beleiden namens mijn politieke... ...je moet je plek weten, de vertegenwoordigers moeten dat doen. En dan worden teksten dus duidelijker voor je, dat wij het zout der aarde zijn... Door deze schuldvergeving en dat in de bres gaan staan als Nederlander voor Nederlanders zijn wij het zout van de aarde. En dan ga je de tekst ook begrijpen dat wij een koninklijk priesterschap zijn. Wat doet een priester die gaat tussen God en mensen staan en die doet verzoening over wat gebeurd is. En wij zijn dus koninklijk priesterschap. Wij kunnen deze plek innemen. Ik wilde eigenlijk met dit afsluiten. Die waarheidsbevindingen, en die sociale cohesie, dat zijn, ja, vond ik hele belangrijke onderwerpen. Dat besef van de geschiedenis, historisch geweten. En het is nu te laat om nog verder te gaan.